7 uur, Marian Koekoek met het NOS-journaal. Staatssecretaris Teven ziet niets in het maken van vondelingenluiken. De VVD wilde weten of het initiatief dat in België en Frankrijk bestaat... ook in Nederland ingevoerd kan worden. Teven zegt dat in die landen nog steeds baby's op straat worden gelegd. Hij benadrukt dat het strafbaar is om een kind te vondeling te leggen... en wijst erop dat er betere mogelijkheden zijn voor een moeder om een kind af te staan. Paus Franciscus heeft een ontmoeting gehad met zijn voorganger Benedictus. Ze spraken elkaar in het buitenverblijf in Castel Gandolfo, waar Benedictus voorlopig woont. De ontmoeting duurde drie uur. Franciscus liet merken dat hij zijn voorganger als een gerespecteerde broeder en als gelijke ziet. Op zijn beurt maakte Benedictus zijn opvolger kenbaar dat hij hem niet in de weg zal staan. Het Vaticaan heeft inhoudelijk verder niets bekendgemaakt. Hoewel het extreem koud was vandaag, heeft de temperatuur geen nieuw dagrecord opgeleverd. In de beeld werd het 2,3 graden. Maar op deze, gra deze dag in 1916 was het 1,1 graden. Het is dus wel de koudste 23e maart in bijna 100 jaar. Door de oostenwind voelde het vandaag ook nog eens veel kouder aan dan de thermometer aangaf. Zeker vergeleken met dezelfde dag een jaar geleden. Toen was het wel volop lente en werd het in de beeld bijna 20 graden. Schaatster Irene Wüst heeft op de WK-afstanden in Sochi haar vierde medaille gewonnen. Op de 5000 meter werd ze tweede achter de Tsjechische Sablikova. Eerder op de dag won ze al zilver op de 1000 meter, nadat ze de afgelopen twee dagen al twee gouden medailles had binnengehaald. Bij de mannen was er vanmiddag een volledig Nederlands podium op de 10 kilometer. Het goud was van Jorrit Bergsma, tweede werd Sven Kramer en derde Bob de Jong.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 Dit is Radio 1, NTR Paflof. Marcia Welman en Henk van Middelaar. Ja, goedenavond en uh, vandaag op dit uur geen langste lijn, maar een extra uur van Paflof. Het Radio 1 programma over het menselijk gedrag. Welkom bij dit tweede uur. Ruim een jaar geleden kwamen bij een busongeluk in een tunnel in Zwitserland 22 Belgische en Nederlandse kinderen om. Ook vier begeleiders en twee chauffeurs vonden er de dood. Onlangs is een plaquette onthuld met de namen van de doden. Op verzoek van de ouders van de omgekomen kinderen zijn de namen van de twee chauffeurs verwijderd. Misschien waren ze onschuldig, we weten het niet, maar de ouders vergeven het de chauffeurs nooit. In dit uur. Van Paslof praten we over de kunst van het vergeven. En dat doen we met Ronald Jan Heijn, de zoon van de in 1987 vermoorde Gerrit Jan Heijn. En we doen het met een gast uit Zuid-Afrika, theoloog en lid van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie, Piet Meiring. En met sociaal Esther Kluwe, die onderzoek doet naar vergeven binnen relaties en dan vooral binnen partners hè? en ex-partners. Ja, klopt. We nemen dat woord zo makkelijk in de mond, vergeven. Wat is jouw definitie ervan? Ja, ik, de definitie is eigenlijk... Um, ja, je kan je voorstellen, als, als jou iets wordt aangedaan... dan, dan zijn er eigenlijk twee reacties. Uh, de ene is boosheid, uh, terug willen slaan, wraak willen nemen. En de ander is weg willen gaan. De ander nooit meer willen zien. Dus, dus terugtrekken. Verdriet. Nou ja, er gebeurt natuurlijk van alles als, als je iets wordt aangedaan. En het, vergeving is eigenlijk een, een proces... Um, waarbij die negatieve emoties langzaamaan afnemen. En ja, er plaats komt voor eventueel positieve emoties. En wetenschappers zijn het niet helemaal over eens... of dat nou een soort proces is wat, wat gaandeweg gebeurt... of dat het op een gegeven moment ook een soort bewuste keuze is. Hè, dat mensen eigenlijk... ja het, het uh, opgeven om, om nog langer boos te zijn op de ander. Of in elk geval om die, om die boosheid en die, die rancune... een rol te laten spelen in, in interactie met een ander. En hoe moeilijk is dat om die keuze te maken? Nou, dat is heel moeilijk. en Het hangt ook af van een aantal factoren. Uh, Sommige dingen uh, maken vergeving makkelijker dan andere. Uh, bijvoorbeeld uh, heel ernstige uh, overtredingen en offenses, zeg maar zijn moeilijker te vergeven dan dingen die minder ernstig zijn. En dat is de ernst in, in de ogen van het slachtoffer, moet je, zo moet je dat zien. Daar hè? is geen maatstaf voor, dat is ieders eigen ja, ervaring. Ja, klopt. Maar je kan begrijpen, dus een busongeluk... waarbij mensen een kind verliezen bijvoorbeeld... Uh, en daar is dan een, een, een, een mogelijke dader. Uh, zoals bij dat zoals... busongeluk. <coughs> hè? Ja, waar van... ik even aan, aan refereer. Ja. Um, ja, dat, het, het verliezen van een kind is natuurlijk iets heel vreselijks. Dus uh, ja. Ja, de vraag is of dat... Of Iemand dat kan vergeven, terwijl ja, als iemand je verjaardag vergeet... dan ben je daar sneller overheen, zeg maar. Ja. Maar voor sommige mensen kan het ook heel ernstig zijn. Ja. ja we hebben hier twee uh, mannen aan tafel die echt ernstige ervaringen hebben. Ja. Toch? Ronald-Jan. Ja. Kan je vinden in wat uh, Esther zegt, Ronald-Jan Heijn? Um, ja, zeker. En ik, ik, zat even na, ik had wat langere tijd om na te denken over de definitie. Zo heb ik eigenlijk nog nooit bekeken. Maar een definitie van mij zou zijn het herstellen van een balans... En vooral in jezelf. Dus dat je weer een, uh, teruggaat naar een, uh, naar een bepaalde harmonie. Omdat er is iets aangedaan. En, en een ander iets wat me op, opkwam. Uh, het woord keuze. Mijn ervaring is dat uh, vergeving echt een, een bewuste keuze is. Dus je moet een wilsbesluit maken om het te doen. Het is net zoals met verliefd worden. En die vergelijking vind ik heel goed. Want vergeving heeft natuurlijk alles met liefde te maken. Als je besluit... Uh, om verliefd te worden op iemand. Want dat is vaak een besluit. Dat je ja, is dat hele... een besluit? Ja, dan verkoop je toch eigenlijk ook? <laughs> nou, dat is denk ik het misverstand. Dus <laughs> ergens maak je een, een, een besluit dat je iemand heel leuk vindt. Maar in ieder geval, als je dat doet... begin je steeds leukere dingen van... die, die persoon wordt steeds completer. Dat is exact hetzelfde als je besluit iemand te vergeven. Uh, namelijk dat je... Steeds meer van die persoon gaat zien. He, die, die advocaat Wim Anker, die VDAO ooit ook verdedigde. VDAO is de moordenaar van ja, je vader. Die, die zei altijd, en daar ben ik het helemaal mee eens: een, een, een moordenaar of een crimineel of wat dan ook, is veel meer dan die ene daad. Het is een compleet mens. Ja. Maar um, misschien nog completer gezegd: ik, um, vergeving is vooral een proces in jezelf waar je de dader totaal niet bij nodig hebt. Het is iets, het, je moet iets in jezelf, moet je ergens mee. Uh, in het reine komen. Het zijn namelijk, als, het zijn als het ware mijn veroordelingen of mijn haat. waarmee ik uh, in het reine moet komen. Want iemand anders zou bijvoorbeeld die problemen niet hebben. Dus je hebt eigenlijk, de spraakverwarring is. dat vaak mensen wachten. dat de dader of de ander uh, excuses gaat aanbieden. Uh, en dan zo van, nou, en dan kan ik eens een keer aan vergeving dan, gaan denken. Heeft Verdi dat gedaan? Verdi E? Jawel, later, veel later in een brief, maar dat is niet nodig. Hij heeft een hele mooie brief naar mijn moeder geschreven. Maar bij wijze van spreken, ik vind het heel fijn dat hij dat deed overigens, maar vooral ook voor hemzelf. En daar heeft hij veel berouw getoond. Maar het is niet nodig, als, omdat als uw vraag aan mij. Ja. voor het vergeefsproces van mij in mezelf. U had hem al vergeven voordat die brief aan die moeder ja, geschreven was. Ja, Zeker. En, maar uh, u zegt nu, ik had hem vergeven, maar eigenlijk hoef ik hem niet te vergeven, als het ware. Ik heb hem wel vergeven. Maar wat vergeef je dan wel? Um, mijn, vooral mijn visie daarop. En misschien moet ik het nog anders uitleggen. Um, het is zo dat, waarom is er vaak zoveel spraakverwarring... en we hadden het er net even over voor de uitzending... je krijgt heel vaak extreme reacties. Hè? Op zowel hele positieve als hele negatieve. Zo van een zwever of belachelijk dat je dat kan. Maar het heeft alles te maken waar het begint en staat of valt mee... is je visie op het leven. Wat, wat is de zin van het leven? En stel dat de zin van het leven is lessen leren anderen vinden misschien andere dingen, maar stel dat dat zo is... dan is dus alles wat je overkomt, is een les die je, waar je iets mee moet. Ja. Wat is daar het voordeel van? Dan ga je dus, stap je niet snel in je slachtofferrol... want er wordt jou niks aangedaan. Want alles wat je meemaakt, moet je iets van leren. Dus, dus als het leven lessen leren is, ga je er sowieso al, al mee om. Van waarom gebeurt dit? En dat je niet de vraag stelt waarom mij? Die is eigenlijk heel niet belangrijk, maar waarom gebeurt dit en wat moet ik ermee? Uh, Piet Meiring, um, heeft u ook een definitie van, de, uh, van het vergeven? Dat is een voorrecht om op uw programma te wezen. Ik hoop dat mijn Afrikaans niet te zwaar op die oren valt. Maar ik zal proberen. Het is proberen. zo mooi, dat Afrikaans. <laughs> Bedankt. Ik, ik, stem, ik stem graag samen met, met uh, Ronald. Ik denk dat vergeving heeft te maken met relaties. Ja. En uh, ik ben een theoloog. Zo, als ik een Bijbelse een theologische perspectief mag plaatsen, denk ik dat is precies die punt dat door, door misdaad, door zonde, door een verschrikkelijke daad, word relaties ge gebroken. Ja. relatie tussen mensen met God, met jouzelf, vergeven is vergeving kom, wanneer die relaties herstel word. Maar het is geen gemakkelijke zaak, en het kan ook niet georganiseerd worden. Het kan ook niet altijd, Het kan ik. ook niet altijd. Maar zegt, het die... kan niet georganiseerd worden, maar u zat in die commissie. En die Suid-Vrikaanse die en verzoeningscommissie, werkte wij iedere dag, met die begrip van vergeving, want ja. vergeving en verzoening, die, die, die gaan hand in hand. Maar dan en wij, organiseert wij, u toch? Ja, <laughs> nee, wij, wij trachten een, een situatie te skip, waar vergiffenis naar voren kan komen. Ja. En als daar later in die programma tijd is, zou ik graag een verhaal of twee wou vertel, van hoe het wel gebeurd is. Maar ik dacht dat wij, wij hebben geleerd dat vergiffenis, vergeving, is niet een goedkope zaak. Dit is een duurzaak. Mm -hmm. En dit, dit vraagt heel veel. En het dure zaak, bedoelt u mij, het is moeilijk. Dat is moeilijk en dat is het ja, prijs. Dit is, uh, uh, in die Zuid-Afrikaanse context was die verzoeking dikwijls voor mensen, vaak voor mensen, om te, te zeggen dat we hebben nu een nieuwe omstandigheden in Zuid-Afrika en alles, dat is de nieuwe Zuid-Afrika, de reenboogland, en nu, nu moeten wij vergeven en vergeten. Het uh, klinkt zo so mooi om te zeggen vergeven en vergeten, maar zo so werkt het niet. Zo so werkt het niet. Ik heb als christen groot geworden met de gedachte dat de Bijbel vraagt van jou: dat je moet een Afrikaans zeggen, vergeven en vergeet. Uh, dat dat wordt van jou verwacht. Ik uh, heb later beseft: dit is niet alleen onmenselijk, dit is onmenselijk. Ja. Uh, voordat jij vergeet, moet je onthouden. Uh, om, om werkelijk bij gif, vergiffenis uit te komen. Gaan het niet om amnesia, om die waarheid, of die, al die slechte dingen wat gebeur het, onder die tafel of onder die bed en te veeg. Je moet die waarheid uithalen, en je moet die waarheid bekijken, en die waarheid erkennen. Dus niet vergeten, dat, maar juist er bewust van zijn. Het gaat om, ja. zoals wij in vaak in Engels zeggen, the healing of memories. Die memories moet daar wees, die herinneringen moet daar wees, maar die, die herinneringen moet moet uh, Schoen gemaakt wordt en uh, genees wordt. Het, hij het had een prachtige boek geschreven, No Future Without Forgiveness, hm. waarin hij zijn eigen ervaringen ja. over de Waarheids- en Versoningscommissie neerpinnen. En die boek schrijft hij op, op een plek van een Amerikaanse medische tijdschrift, dat hij opgepakt had in, in Amerika. En op die voorblad van die tijdschrift was daar een foto van drie. Uh, O-Amerikaanse War Veterans. Al, al drie waren krijgsgevangenen in een Vietcong-kamp. En die die staan recht voor die Vietnam War Memorial in Washington. En als je kijkt naar die namen van die, van die uh, monument, in uh, gevangenen nummer 1 zegt na aan nummer 2, uh, Heb jij die Vietcong vergeven voor wat hij jou aangedaan het? En nummer twee is woedend, hij sê, ik zal hulle nooit vergeven. Nummer drie kijk daarom en zegt: maar dan ben je nog steeds gevangene. Uh -huh. En ik denk, dit is waarschijnlijk een dit is geen dus goedkoop proces. De spijker op zijn kop, denk ik. Ja, jy ek. moet die, die, die ernst en die gewig van die zaak bekijken, die prijs uh, bepaal, maar dan kan jy toch op een stadium die last je kant zit en, ja. en vergeven. Esther Kluwer, herken jij deze verhalen, zeg maar, of, of deze definities? Ik zie ja, je knikken. Dan, ja, want het is inderdaad niet vergeten. Hè. Dat, dat, het is echt wat anders dan vergeten. Het is erkennen dat jou iets is aangedaan, maar desondanks dat niet meer uiten in, in negatief gevoel en gedrag, bijvoorbeeld echt wraak nemen. Naar, uh, naar de dader of naar de andere persoon. En ik denk wat heel belangrijk is uit deze verhalen... is dat er een bepaalde motivatie is om dat te doen. En uh, u zegt net, uh, herstel van de relatie. Dat is één ding. Hè, wat ik bijvoorbeeld uh, in, in, in partnerrelaties zie... is als je door wil met een relatie... en er is iets jou aangedaan door je partner... en je kan het niet vergeven, dan is dat in strijd met elkaar. en dan, dat, dat wil eigenlijk niet. Dus je moet eigenlijk vergeven om door te kunnen gaan met die relatie. En dat is... Als er een overkoepelende, dat kan ook een relatie zijn tussen, uh, tussen groepen, groeperingen in een, in een land. Uh, um, dat, he, met een dader is dat, ligt dat weer anders. Maar daar is misschien um, juist de persoonlijke motivatie. We weten dat uh, uh, rancuneuze gevoelens zijn slecht voor je gezondheid, voor je mentale welzijn, maar ook he, mensen die uh, erg rancuneus zijn, die hebben uh, een grotere kans op. op uh, uh, hart- en vaatziekten bijvoorbeeld, omdat het stress geeft. Hm. Dus er zit ook een persoonlijke motivatie ja. in. Het kan bijvoorbeeld ook een religieuze overtuiging zijn... Ja. die jou ertoe leidt, maar dat, dat zijn wel belangrijke redenen. Hè? Dus de relatie enerzijds en persoonlijke ja. overtuigingen anderzijds... en je persoonlijke gezondheid. Maar dan heb je op een gegeven moment die motivatie. Uh, maar dan, hoe doe je dat dan? Ja, dan moet je het nog kunnen. Ja? ja. Kan ja. iedereen het even makkelijk? Nou, er zijn wel verschillen in. Dus uh, Er zijn wel uh, factoren onderzocht die het moeilijker maken om te vergeven. Bijvoorbeeld piekeraars uh, vergeven minder makkelijk. Uh, die blijven maar doormalen over wat er is gebeurd en wat hen is aangedaan. Is dat omdat um, ze zich gewoon niet uiten tegenover anderen erover? Ja, dat zou kunnen. Maar sommige mensen hebben een aanleg voor piekeren. Zoals wij dat in de psychologie zien. Maar, ja, maar dat piekeren... Uh, uh, moeilijker kunnen vergeven is misschien omdat ze in het algemeen niet zo ja. extra vet zijn en met dat rotgevoel maar blijven rondtollen. Ja. Nou ja, dat zou een, een, een mogelijkheid kunnen zijn. Wat je ziet is dat in therapieën die gericht zijn op vergeving, ook eerst moet die woede eruit. He, eerst moet dat gevoel eruit, want dat is er wel. Het is niet zomaar daaraan voorbij gaan. Nee. Uh, maar daarna komt uh, dan een, een mogelijkheid tot vergeving. Um, ja, wat weten we nog meer. Um, mensen die zich veilig uh, voelen in, in relaties, zijn makkelijker vergevings, zijn meer vergevingsgezind. Um, mensen die um, een soort zelfcontrole hebben, die dat piekeren makkelijk kunnen onderdrukken, die tegen zichzelf kunnen zeggen. Nou, ik, ik stop er nu gewoon mee om er altijd over na te denken. Die zijn vergevingsgezinder. Um, en wat ook heel belangrijk is, en dat, dat, dat raakt misschien ook aan uw verhaal, uh, is. Het zou wel Piet merken. Ja, sorry. <laughs> um, is dat je ook de context waarin een gebeurtenis of een, een, een daad of een overtreding gepleegd wordt uh, begrijpt. En ook uh, kijkt van, uh, snapt welke situationele invloeden er zijn. Hè. En, en wat uh, Ronald Jan, Heijn net ook zei: van, een mens is meer dan alleen maar die daad. Ja. Er zijn uh, omstandigheden waaronder iemand tot een daad kan komen. En naarmate mensen meer begrip hebben voor die omstandigheden... zijn ze ook vergevingsgezinder. Als ze echt alleen maar denken... dit is een persoon die heeft intentioneel mij alleen maar pijn willen doen... die is een slecht persoon, dan is het moeilijker om te vergeven. Maar je moet dan eigenlijk ook je eigen kant van het verhaal daarin betrekken. Dus, ja. Want misschien ben je zelf ook wel niet helemaal eerlijk geweest. Klopt, of aardig. zeker in relaties speelt ja. dat natuurlijk wel eens een rol... En, en ik denk wel eens dat het blijven hangen in, de, in uh, rancune en wraak en boosheid ook een manier is om daar niet aan toe te hoeven komen. He, en want, niet aan uh, jezelf, niet, alles niet bij de ander leggen. Precies, zolang je blijft hangen in het verwijt naar de partner bijvoorbeeld of naar ja. de, de, de andere partij die jou dit heeft aangedaan, hoef je niet na te denken over he, je eigen pijn of misschien je eigen aandeel in een situatie. En dan, gaat het niet, dan heb ik het natuurlijk niet over echt criminele uh, situaties... maar bijvoorbeeld in partnerrelaties zit daar vaak ook een eigen aandeel in. Ja. Maar ja, voor uh, jou, Ronald, uh -huh. Jan, hey, uh, jij had daar geen aandeel in. Jij hebt daar niks in kunnen sturen. Uh, je had geen relatie met die VDA. Uh, dat klopt, in het fysiek gebied niet. Maar inderdaad, wat de heer ook zegt en, uh, en mevrouw Kluur ook... Ik denk dat het sleutelwoord onder andere relatie is. Want ik heb wel degelijk een relatie met Verdié. E. Dat vond ik zo mooi aan de verzoeningscommissie. Wat echt een heel groot voorbeeld voor de hele wereld is geweest. Tot op de dag van vandaag. Dat is echt heel vooruitstrevend. Maar dat geldt ook op individueel niveau. Dus ook al herkende ik Verdié E. niet. Ik, zoals ik het zie, dan nou kom je weer op die visie op het leven. We zijn ja. allemaal verbonden met elkaar. We zijn, we zijn allemaal bewustzijn verbonden met elkaar. We hebben allemaal iets te doen in dit leven. En we zitten allemaal in hetzelfde geestelijke proces. En dus in die zin ben ik verbonden met hem. Dus als, als hij iets verkeerds doet, dan, dan, uh, dan heb ik daar ook letterlijk en figuurlijk mee te maken. Maar ook als hij iets goeds doet. Een heel mooi voorbeeld hadden wij hier in Nederland een half jaar geleden. Het was een afschuwelijk gebeuren. Namelijk van die mevrouw Halman, wiens twee zoons waarvan de ene zoon de andere zoon vermoorden, Dat waren hondballers. En hij woonde in Amerika, hij kwam terug in ja. Nederland. En hij wordt vermoord door zijn, andere, door zijn broer... die in een psychotische situatie was geraakt. En dus hij had totaal niet wist wat hij had gedaan. En die moeder die zei... nee, we, we hoeven uh, de dader, haar andere zoon, niet te vergeven... want we beschuldigen hem nergens van. Hm. Met andere woorden, dit is de essentie van vergeven... En, zij had automatisch ontzettende empathische blik naar de dader. Toevallig ook een zoon van haar. Logisch. Maar zo zou het in de samenleving moeten zijn. Ik maar dat zie... vraagt een enorm begrip voor de motieven... Eh, of het karakter van de, van de dader. Klopt. En daar zegt u het woord karakter, zoals ik het zie... Dat is de persoonlijkheid of het ego, afhankelijk van hoe je het noemt. Maar dat is degene die niet tegen zijn verlies kan, die pijn heeft en verdriet. Maar we zijn daar, niet hebt u, daar hebt u allemaal compassie mee, terwijl u zo getroffen bent. Zeker, maar ik zeg dat is de persoonlijke... Je karakter heeft het probleem, maar je eigen ziel, die kent dat niet. En dus die kent wel die vergeving en die liefde. Die heeft dat automatisch. Die denkt niet in voor- en afkeuren. Dus het is de persoonlijkheid, het ego, dat, dat die pijn voelt. En daar moet je doorheen. En dan krijg je die... Wat kubler Ross, die mevrouw, die psycholoog in Zwitserland, zo mooi omschreven heeft. Die, die rouwfases, Ja, he, van die, die is bekend van haar rouwverwerking. Ja, dus herkenning, herkenning, woedefase, berusting, acceptatie. Of andersom: acceptatie, berusting. Uh, dus dan ga je dat door het proces, maar dat is een proces van de persoonlijkheid. Maar als je het inzicht hebt, als je vanuit je ziel kan kijken naar de situatie... voel je automatisch empathie met de dader. En daarom is een gesprek tussen de dader en, en het slachtoffer zo essentieel... Het, om, uh, dat, je, dat je met z'n ander die verbondenheid voelt. En dat is wat, wat, wat de Verzoeningscommissie zo uitdraagt. Je bent verbonden met elkaar en we moeten weer verder met elkaar. Of je nou in hetzelfde dorp woont of niet. Maar daar, het, het, het wordt daar zo mooi duidelijk gemaakt. Dat is de essentie. Ik zou Piet graag willen inspeelen op, op wat gezegd is over ja. Elisabeth kubler ross ja. uh, In Zuid-Afrika was het een dubbel laag proces. Daar moest vergiffenis plaatsvinden, vergeving plaatsvinden op individuele vlak, maar dat was ook op uh, gemeenschapsvlak. Ja. Ook die, in die, die brede samenleving tussen bevolkingsgroepen, tussen blanken en zwarten, moest daar uh, vergiffenis komen, verzoening komen. Oor die individuele vlak zou ik graag een paar dingen willen zeggen, ja. maar wat u vertellen van Elisabeth kubler ross die het allerhande klokken in mijn kop aan die lui gezet. Ik <laughs> <laughs> was die dominee van die Afrikaanse, die, ik was die vertegenwoordiger van die uh, blanke Afrikaanse christenen op die commissie. Zo so van mij was verwacht, verwacht om zo'n so beetje naar kerkgemeentes te gaan en voor mensen te vertellen en proberen om die Afrikaans sprekendes, die blanke bij die verzoeningsproces te betrekken. Maar het Vaak was het niet makkelijk. Een groep mensen, heeft zichzelf geïdentificeerd met die verzoeningscommissie, ander wou daar niets van weten. Mm -hmm. Dat het mij gehinder. En ik heb het tevens wat is die probleem? Ja. Waarom is het zo so moeilijk voor die Afrikaans sprekende gemeenschap, die blanke gemeenschap, maar ook die Engelse gemeenschap, om naar voren te komen, om deel te worden van die proces van vergiffenis en verzoening. Ja. en toen met eens te ik. Maar die antwoord is bij mevrouw Kibler-Ross. Ja, ja. Wat die, beseft u? Op die theologische faculteit waar ik toeseer in die pastorale theologie, was het altijd zo, so, als daar voor studenten geleerd wordt, hoe om met mensen in een tijd van geweldige crisis om te gaan, dan moet je die traditionele uh, uh, uh, uh, uh, plekken waar mensen zichzelf bevind, die, in, in een situatie, moet je herkennen En dan kan je mensen helpen van, van ontkenning, al die verschillende... Ja. Fases. En toen besef ik het met eens, maar dit geldt ook van een gemeenschap. Die, die Zuid-Afrikaanse gemeenschap was in een existentiële crisis gedompel door die waarheidsverzoeningscommissie. Om voor twee, drie jaar, iedere avond na die televisie-nieuws, eh, ook een half uur te hebben van alles wat vandaag afgespeeld is in die verwoeren, al die narigheid te zien van die amnestie, verhoor, die pijn in die hartseer van die en die hartzeer van die slachtoffers en die toneelen weer te zien en verblank is om dan te beseffen maar het is dit was ons ons is schuldig dat ons was betrokken Ze kijk, ja, kijk in de spiegel. Ja, kijk in de spiegel en dat is niet makkelijk, dat is erg. En toeschiet besef ik maar wat, wat met een patiënt gebeurt individueel volgens Elizabeth kubler ross is bezig moet te gebeuren met die blanke gemeenschap in Zuid-Afrika dat die eerste reactie op, op jouw schuld is die van uh, van onkenning. Eens geweldige veel, veel mensen in die fase vastgeval van ontkenning. Dat het kan niet waar wees, Dat is alles overdreven, Dat kan niet wees. En dan die volgende fase was dan van, van woede. En veel van die politici het, het in die fase beland, waar het het woedend geworden, dat hulle bedoelingen zo misgekeken is. So, uh, is. Ja. En uh, dan een derde groep, die het in die bargaining positie verval, en, in welke positie? Die, wat is bargaining in Nederland? Onderhandel. onderhandel. Onder oh, onderhandel. Bargain. Ja. bargaining, ja. Om te onderhandelen. <laughs> uh, uh, er is erg veel onderhandel. Mensen gezegd, maar, maar ja, dat was verschrikkelijk die apartheid. Maar onthoud toch, dat was uh, wereldcommunisme. En die tachtiger jaren was erg. En, uh, wat die veiligheidspolitie in Zuid-Afrika gedaan heeft is het veel, veel erger als die CIA, of die MI5, of Mossad, op allerhande manieren is, proberen om te bagen, om te onderhandelen, dat het niet zo erg is. Ja, ja. En dan uiteindelijk, het weer die mensen beland, in die, in die fase van absoluut moedverloorse vlakte, van, van... Het is zo. So. Van, van, van, wat is die technische term, die vierde fase, dat jij dat jy eenvoudig... Berusting? Wat is die woord? Berusting? Of nee, nee voor, voorberusting. Acceptatie? Uh, uh, nee, dit is die, die vierde ja, ja, fase, ja, ja, ja, ja. die vierde fase is dat jy absoluut moedeloos wordt, dat jy... Ja. Wanhopig. Wanhopig. Jij ja. laat een ja. wanhoop. Ja. En dan pas kom jy bij die positie van berusting. Ja, ja. Maar vir, uh, op, op een gemeenschappelijke vlak, voor uh, Afrikaners en Engels sprekendes, wie aan wie die zwarte bevolking, was dit een my gedachte, dat was die ontnoping. Uh, Als jij beseft in welke fase een gemeenschap is. Ja. Dan kan je die mensen. Maar had je dat persoonlijk ook? Voelde u dat zelf? Want dus, u bent blank en u zat in die commissie, u oh, hoorde ik, eigenlijk bij de onderdrukkers. Ik heb, ik heb gependeld van één fase naar die andere fase. Soms ja? vond ik mezelf in die positie van bargaining of van, van ontkenning of van woede. Uh, maar uh, uh, dat het toch gebeurt. Als, als je net nou een hebt, zal ik graag in een, een uh, gevallen studie op die tafel plaats... van een ongelooflijke prachtige stuk. Vergiffenis wordt plaatsgevonden, toen mensen dachten dat het niet meer moedelijk was. Maar nou, op het persoonlijke vlak is het toch ook zo so geweest. En wij hebben geleerd dat, dat mensen kan verzoen, mensen kan elkaar vergeven, maar uh, dit, is, dit is niet een makkelijke proces. Dit moet toch een beetje aangehelpt worden. Mens, ja. Mensen moet getraind worden. Mensen moet die weg weggevleid worden. Dit is een harde pad om te lopen. Van tijd tot tijd gebeurde dat. Dat mensen zeggen, maar ik wil niet verzoen. Dat nee. mensen woedend worden. Ja. En in een zekere zin is dat goed. Want de, de, voor, voor een hele groep mensen is dat is de uh, eerste fase van vergiffenis. Ja. We gaan er zo meteen over verder praten. Maar Lucas Hamming die is de studio weer binnengekomen. En hij gaat uh, een tweede nummer voor ons spelen van zijn digitale album. En dat is Scratching the Surface. Het is ook fysiek verkrijgbaar bij optredens. Ook nog? Ja, ja. Oké, okay, nou, <laughs> ik kijk ik eens aan. Heel goed. Ga eerst nu maar even spelen. Uh, internet Scratching show. the service, Lucas Hamming. to say I couldn't afford the pain to pass me by Cause I don't wanna be here anymore Don't wanna feel like I did before I left my hope for the better ones <laughs> When I look in its eyes It made me feel I was a singer But in fact it was a lie But now I swear Lucas Hamming met Scratch in the Service. Um, 30 maart speelt hij uh, in Zwolle bij Popvond en op 31 maart in Tivoli Oudegracht in Utrecht. Meer informatie en over de optredens. en ook uh, uh, voor zijn digitale album. <laughs> uh, kunt u vinden op de website lucashamming.nl. En in dit extra uur van Pavlov praten we over de kunst van het vergeven. Dat doen we met onderzoekster en sociaal psycholoog Esther Kluwer... met Ronald Jan Heijn, die de moordenaar van zijn vader vergiffenis heeft gegeven. En met Piet Meiring uit Zuid-Afrika... die in de waarheids- en verzoeningscommissie zat. Voor die muziek hebben we gesproken over hoe moeilijk het is om te vergeven. Uh, er is een vergelijking gemaakt met de rouwfases waar je doorheen moet. En uh, Ronald Jan Heijn, jij hebt ook echt een fysieke confrontatie gehad... met de moordenaar van je vader. Je hebt hem ontmoet. Ja, klopt. Ja. Hoe ja. was dat? Uh, ja, was heel goed eigenlijk. Ik heb uh, vier uur lang met hem gepraat. Niet dat van tevoren de bedoeling was, maar dat pakte zo uit. En, uh, maar ik zat daar ook wel met, een, uh, met, met echt een doel. Ik wilde ook wel weten hoe eigenlijk de laatste dag van mijn vader eruit had gezien... omdat ze een hele dag met elkaar zijn opgetrokken. Ja. Uh, en of ik daar nog, uh, wij spreken, inconsequenties in kon zien. Los, ik wilde ook weten hoe het was, gewoon omdat ze heel veel met elkaar gesproken hebben. En dat vond ik gewoon uh, ja, prettig om te weten. En daarnaast, of hij nog een, bijsprek, een handlanger had gehad. Dus een beetje. Ja. Uh, een pseudo-detective gespeeld. Hij was een beetje op zoek <laughs> uh, naar de waarheid. Toch? Ja, klopt. Ja. Waarheidsvinding, zeker. En uh, ik, wat ik zag was. Uh, kijk, het is, dat is het mooie. Daarom hadden we het net ook over hier met z'n drie over die dader-slachtoffer confrontatie. Die heel nuttig kan zijn omdat je inderdaad die, die completere mens ziet. Want het, um, en dat is in zijn geval van Verde was dat ook. Het een, ja. uh, uh, eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een aardige man. Hele intelligente man. Die ook meteen zijn bureau toonde en zijn spijt toonde. En, um, uh, maar tegelijkertijd kon ik zien dat hij. Hij had, dacht ik, maar één uur therapie per week. Van ja, maar het is voor zo'n man totaal niet voldoende als je over een, een, een volwaardige begeleiding wil spreken. Dus daar was ik wel, eerlijk gezegd, toen, eind jaren negentig... wel teleurgesteld in. Ja. Dat dat niet zoveel voorstelde, zeg ik nu even heel kort door de bocht. En, en niet dat ik hem zag, het nog een keer zag doen... dus dat hij nog gevaarlijk was voor de, voor de samenleving. Maar ik dacht, nou, aan die therapie heeft hij niet veel. veel. En hij, er zat wel veel boosheid nog in hem. En dat vind ik zo interessant als je het levensverhaal van hem eh, te horen komt is dat hij dus, voordat hij die daad pleegde, die ontvoering van mijn vader... heeft hij tien jaar lang, en nog wel langer, hele, veel frustraties meegemaakt. Uh. Uh, veel rechtszaken die hij constant verloor. Dus hij zat met een enorm brok uh, uh, kwaadheid. Uh, en vraagstuk. dat kon hij in de gevangenis niet kwijt vanwege de gebrekkige... Of de minimale therapie, laten we ja, het zo zeggen. In ieder geval, ja, in en misschien hebben ze het daarna wel goed aangepakt. Dus ik wil ja. niet dus gezet... Maar in Nederland is er nogal uh, verbaasd dan... op gereageerd... dat u uh, uh, het hem vergeven heeft. Wat vond u van die reactie? Nou, dat is precies wat ik net zei. Dat, um, je, je krijgt eigenlijk het hele spectrum. Dus, dus aan de ene uiterste ja. van dat mensen het geweldig vinden... dat je geeft, aan de andere uiterste dat ze het waardeloos vinden... en, niet, en zich nooit kunnen voorstellen. Nee. En alles daartussenin. Maar en... heeft u dat gekwetst? Want u, nee, totaal niet omdat, uh, dat is ook wat mevrouw Kluur net zegt... ik heb ook begrip, <laughs> zeker als je begrip voor de dader hebt... heb ik natuurlijk ook begrip voor de mensen die een mening ja. daarover hebben. Ja. Ik begrijp waarom mensen dat vinden. En heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld... ja, maar dat zou ik nou nooit kunnen. En vaak is een antwoord van mij, natuurlijk ook wel afhankelijk van de persoon... maar vaak is het antwoord, ja, maar dat weet je niet. En ik denk, jou zo kennen, dat je, dat je waarschijnlijk het ook uh, zo naar gaat kijken. Maar het is hoe... je, nog nooit, je bent er nog nooit toe gedwongen. En hoe vond de rest van de familie het, dat u uh, die ontmoeting had? Ja, eh... Um... Heel goed. En uh, niet dat we alle. We zaten allemaal in ons eigen proces. Dat is ook mooi om te zien. Iedereen doet het, uh, gaat er op zijn eigen manier mee om. En uh, nee, prima. En alleen uh, een paar waren misschien minder toe op dat moment om het te doen dan, dan de ander. Maar uiteindelijk uh, heel positief. Van uh, praat maar en kijk maar. Uh, ja, wat je eruit kan halen. Ook voor jezelf vooral. Maar ik, ik vind het heel mooi hoe u hierover nou, vertelt. Dat u, u, u bent zo begripvol eigenlijk naar de ander toe. Ja. Hoe was het voor u zelf? Want het heeft u natuurlijk ook ontzettend pijn gedaan, denk ik. Nou, dat um, vroeg net ook over mijn familie. Wat, wat uh, een rode draad is bij onze familie, ons gezin, van mijn vader, als ik het zo mag zeggen, is dat we... Uh, frappant genoeg, niet eens zozeer met de dader zijn bezig geweest. En daar moet ik ook wel bij zeggen, het is net zoals je een, iemand die is ongeneeslijk ziek, een, een partner van jou of een vriend, en dat duurt maandenlang en dat is een soort rouwproces al. En uiteindelijk als hij overlijdt, dan, dan ben je zover met z'n allen. Dat hadden wij ook, want mijn vader is, toen hij ontvoerd is, nog vervolgens zeven maanden weg geweest. Maar echt zeven maanden in de complete darkness. Niemand wist waar hij was. De politie was, pas de laatste twee weken hadden ze een clue. Dus wij hebben zeven maanden lang zijn we ermee bezig geweest. Dus we zijn daar eigenlijk al doorheen gegaan. En toen het zover was, was het wijspreken ook een opluchting... omdat het heel belangrijk was om een, om, uh, een uitslag te hebben. Alle uitslag was op een bepaald moment goed, hoe raar dat ook klinkt. Natuurlijk wil je een leven terug, maar het goede nieuws is dat er ook duidelijkheid is. Want er zijn ook heel veel gevallen van ontvoering in Colombia en Zuid-Amerika dus dat mensen tot op de dag van vandaag niet weten... wat met hun vader, broer, ja. zus gebeurd is. Dat is natuurlijk ook verschrikkelijk, want kan ik kan me heel goed voorstellen... dat je elke keer als je in een vreemde stad bent... dat je denkt dat hij aan de overkant van de straat loopt. Ja. En hoe vond Freddy Eet dat u hem opzocht? Nou, uh, heel positief. Uh, hij heeft er wel even over na moeten denken... maar we hadden een, een goed gesprek. En ik heb ook wel eens gezegd, dat is ook natuurlijk raar... zeker als je vier uur lang praat, uh, we hebben ook wel gelachen met elkaar... Herkelijk. Je bent gewoon een mens. En ik... Maar waarover valt het te lachen als je met de moordenaar van je vader praat? Uh, dat weet ik nu niet meer. <laughs> maar uh, je maakt opmerkingen tussendoor of je wil iets duidelijk maken. Nogmaals, hij is ook een, een compleet mens, ook met zijn humor. Nee, dat begrijp ik ja. wel. Dat begrijp ja. ik maar. Maar wat Masje net al zei, u zit daar ook met uw enorme verdriet. Ja, inderdaad, dat was de vraag. Dus het was nooit zo op hem uh, gericht. Het was meer. Door toen we daar doorheen waren na die zeven maanden... op het verlies van mijn vader en het verdriet daarover. En we zijn nooit zo bezig geweest, dat geldt dus ook voor mezelf... met de dader zelf. En daar ben ik wel over nagedenken vanzelfsprekend. Maar er is nooit, want dat vragen mensen wel eens... van. er is een, door, een, een zengende, hoe noem je dat, haat moet er geweest zijn. Yeah. Nee, absoluut niet. Er is misschien wel haat geweest, maar als je het Kubler-Ross-rouwfase eh, bekijkt... ik weet niet hoe lang, maar misschien vrij kort. Dus die woedefase was misschien vrij kort. Die is er zeker geweest, maar ik kan hem niet eens meer goed terughalen... Een grote vergeving. Piet Meiring. Ik ek is, is aangegrepen door wat Ronald Jan vertelt. Het grijpt u aan. Het grijpt me erg aan. Daar was een soortgelijke tafereel in die annalen van die waarheids- en verzoeningscommissie. In, in die Ooskaap was daar een euh, euh, euh, euh, euh, uh, uh, man wat naar die waarheidscommissie gekomen ja. met die vraag of hij alsjeblieft zijn slachtoffer, familie mag ontmoeten. Want hij wil graag vergiffenis gehad het, uh, die dominee van die man is net naar mij gekomen en gesê, kan julle een gelegenheid reel? Mijn eerste reactie was natuurlijk, ja, het is waarom het gaan, kom ons doen dit. Totdat hij voor mij die naam van die man vertel, en toe het ek een beetje geskrik. Wie was het? Die, want het was een uh, man met die naam van Eric Taylor, wat een uh, tamelijk een beruchte man was, wat uh, lid was van die veiligheidspolisie in die Ooskaap. Mm -hmm. En daar is verschrikkelijke dingen gebeur, en ik wist ook dat die man al reeds naar die amnestihof is om voor amnestie te vragen. Maar uh, hy een van die zaken waarvoor hij amnestie gevraagd was voor die dood van een activist met de naam van Matthews Goniwe. En Matthews Goniwe samen met een paar collega's is de die politie gepakt, en gemartel en toen op een verschrikkelijke manier doodgemaakt. En die lijken is verbrand. Mm -hmm. dat die lijken, daar moest niks oerblij om als getuigenis te dienen. En uh, toe besef ek maar, uh, die man het, is sy saak is reeds in proces, nou wil hij die familie ontmoet, en daar kan een botsing wees. En het toe dadelijk die dominee en gesê, gaan praat met Erik Tyler en zeg vir hom, dat uh, ons, ons kan het regel, maar dan A, ah, moet jy besef dat uh, dit een ernstige saak is, Als jij in jou gesprek met die familie anders zaken op die tafel plaas, als wat er reeds bij die Amnesty-office dan het je moeilijkheid. Aan de andere kant, als je uh, je voet eenmaal op die weg van vergiffenis gepaard het, om die familie te ontmoeten, dan kan je niet meer omkeren. Uh, die uh, jonge Dominee is terug naar mij. Uh, na dag en toe zei hij: Nee, Erik Tyler weet hoe, hoe uh, gevaarlijk die proces is, maar hij moet die familie spreken. Want toen vertel hij. Dat hij het tijd spanning gaat oor zijn daden. En hij moet vergiffenis krijgen. Ja. En hij had ook een religieuze ervaring. Een soort van een bekering. En hij geloofde dat Jezus Christus voor zijn zonde gesterf heeft. Ook voor die verschrikkelijke zonde. Maar hij heeft geen vrede als hij nu ook vrede met die familie maakt. Toen is die verzoek: Kan jullie alsjeblieft iets reëel? Aartsbiskoop uh, uh, Tutu in zijn kantoor in Kaapstad. Het mevrouw Guniwe opgespoord. Die was een bekende vrouw in Kaapstad. Met die Dat vrouw was een vrouw van de weduwe. Die weduwe van Van Matthews Gouniwe. Ja. Zij was daar boos op. Ze heeft gezegd: moet echt die man ontmoet. moet echt die man vergiffenis geven. Die man wat mijn kinders weeskinders gemaakt heeft. Moet ik een spelletje speel. En maak alsof dit makkelijk is. Nee, absoluut niet. Maar, zegt zij ook. Die finale besluit is die van die familie in Kradok, dat is klein dorpje nabij in Port Elisabeth, uh, uh, die familie zal besluiten. Uiteindelijk het die Siens en die broers van uh, Gouniwe vergadering gehou en besluit nemen. Hulle wil die man spreek, want daar is een hele aantal zaken wat hulle moet opklaar, en hulle wil met hom praat. Het is een lang verhaal, maar uiteindelijk in de kerkzaal in Port Elisabeth is die, is die aan toegehouden. Ik uh, was niet aanwoordig, maar ik later die transcriptie gekry, wat het alles vertelt. Die door Charles Sjaal Koetzie heeft voor mij opgebeld die volgende ochtend. Hij zei: Man, jij moest daar geweest zijn. Dat was een ongelooflijke aand, Hij die, zei: Die aand is begonnen met spanning en met woede. Die volle kerkzaal was gevuld met mensen van Kraddock, wat met taxis en met bussen gekomen was. Uh, want de level die man uit die politieman. Waar een vriend vermoord. En was die zaal die was gepakt met, met spanning. Uh, uiteindelijk is dat ook zo so gelopen. Een pijnlijke, lang aand. Die politieman heeft opgestaan en zijn verhaal vertel, En mensen weten het waarom dit, waarom zo so brutaal. Uiteindelijk, na een lang, pijnlijke aand, heeft Erik Tyler voor die laatste keer opgestaan op het podium. En toen het hij na die gehoor gedraaid en voor die gehoor gezegd. Kijk mensen, ik heb jullie alles verteld. Dit is hoe dit gebeur het gebeurt. Dit is mm -hmm. erg. Maar ik moet voor jullie vragen: is het moedelijk dat jullie mij kan vergeven? Want ik kan niet zonder jullie vergiffenis. Toen mm -hmm. vertelde hij ook dat hij die Heere ontmoet ergens langs die pad en dat hij gelooft dat zijn zonen die die bloed van Christus bedekken, maar dat hij kan leven. Hij kan niet, niet leven en hij kan vooral niet sterven zonder die vergiffenis van die familie. Mm. Toen staan hij op en zegt: Is het mogelijk dat, dit, dat die Heere God het in je harten kan geven, dat je mij kan vergeven? Doet stilte in die zaal. Uiteindelijk staan een man op achter in die zaal en hij komt die paai tussen die banken aangestapt tot voor en hij steekt zijn hand uit. Hij zei: Ik is bereid om jou te vergeven. Die een man de hele groep mensen wordt later in die hele zaal een lang touw een geval mm -hmm. om voor die politieman te zeggen ons vergeven jou. Laatste in die, in die rij van mensen was die oudste zoon van Matthew hey. Guniwe. Hij had zijn rechterarm was een gips. Hij had het plezier. maar hij had langs die man gaan staan in zijn linkerarm om die moordenaar van zijn vaders schouwers gezet mm -hmm. en gezegd, jij bent recht. Jij hebt mijn vader vermoord, ik heb geen vader meer, maar van vandaag af is jij mijn broer. Ik vergeef jou. En die antwoord begint met spanning en met, met woede. Het geëindigd met een loflied en met een gebed. Ik heb ongelukkig toen ik die verslag kreeg, mijn telefoon opgepakt om toetoe toe op te bellen en uh, ongelukkig gaat toeto dit reeds gehoor. En In plaats daarvan dat ik voor hem die verhaal vertel, het hij dit voor mij verteld, want hij zegt toe voor mij: "Weet jij Piet, mevrouw Goniewe heeft mij vanochtend getelefoneerd. Dus so ik heb die nieuws van haar gekregen. En mevrouw Goniewe zeggen: "Next time I will be there." Ach, dat was een ongelooflijke ding. Hij wou toe die telefoon neerplak. Toen zei de toeto tegen mij: "Nee Piet, maak toe jouw en Nou gaan wij eerst bed. En met zijn telefoon in Kaap en met mijn telefoon in Johannesburg hebben wij toe gebed. Gebeden. Gebede. Ja. En was, die, die gebed heeft mij zo so aangegrepen dat ik na die tijd het vinnig neergeschreven heb. Mm -hmm. Want op zijn Engels: It was a prayer addressed to the God of surprises, that continues to surprise us with what's happening in our country. En dit is, dit is dat is meer gevallen. Ja. Sommige keren het het helemaal niet gelukt. Nee. En hebben wij gehoopt dat er vergiffenis op plaatsen wat niet gebeurd is. Ja. Maar af en toe heeft die zon zo door die wolken gescheiden. Prachtig. Hoi. Is dit een verschil tussen vergiffenis en verzoening? Want dit, is, ja. dit vind ik eigenlijk nog verder gaan dan vergeven. Ja. Want die, die, die zoon van de vermoorde politieagent ja. die zei wij zijn nu broeders ja. tegen ja. de moordenaar ja. van zijn vader. Ja. Dat lijkt me. Nog meer dan vergeven. Ja, dat is eigenlijk verzoening. Dat hè? Is verzoening ja. Dat, ja, daar hoort hoort eigenlijk nog een stukje bij van de, de relatie herstellen. Of weer ook echt je positieve gedrag laten zien. Niet alleen maar stoppen met het negatieve, maar ook nog het vervangen daarvoor in de plaats komen met een met positief gedrag, een positief gebaar. Ja. Ja. Ja, dat wordt zeg maar, in de wetenschappelijke literatuur wel echt als twee verschillende dingen gezien: reconciliation en forgiveness. Hm. En verzoening en vergeving. Maar moet vergeving gaat vooraf aan verzoening, dus? Ja, ja, ja. klopt. Maar ja. je zou kunnen zeggen: voor verzoening heb je de ander echt nodig. En voor vergeving heb je de ander niet altijd nodig. Je kan ook iemand vergeven die er is... niet meer is. Of, uh, ja. hè, dus, omdat het dan is, het echt een proces in jezelf. En wat noem je dan wat uh, Ronald Jan Heij met Ferdi E heeft gedaan? Ja, wel echt vergeving, denk ja. ik. Maar ja, ik, misschien zit er zelfs wel iets... Hè? Ja, dat kan ik niet beoordelen, ja. maar um, uh, hè, er is ja. natuurlijk wel gesprekken ook geweest... en daarin zijn dingen gezegd. Maar of er ja. echt sprake is van verzoening, ja, dat kun je misschien beter zelf zeggen. Nou, inderdaad, er was geen relatie, dus om in jouw definitie te blijven... maar ik zo zie ik het wel. Het was ook, ik wist overigens niet dat dat, die, dat onderscheid werd gemaakt. Maar inderdaad, dan, het ging wel ook naar, ver, naar verzoening toe. Het was voor mij ook een verzoening. Dat ik hem echt het allerbeste heb gewenst. En dat werd ons natuurlijk ook gevraagd. Hij is een paar jaar geleden overleden. Zo van: Nou, jullie zullen wel blij zijn. Dat, dat is absoluut niet het geval. Tuurlijk zou je kunnen zeggen: Er is een bepaalde rust. omdat hij, wij spreken, niet meer in het nieuws kan komen. En dat, dat je eraan. Maar het is niet. Um... Maar we hadden liever. Nee, het was, was voor ons ook verdrietig nieuws. Want we hadden hem heel graag echt nog een goed leven gegund. En ook uh, voor de rest en ook met zijn gezin. Hij was ondertussen opa geworden. En die man heeft heel lang de tijd gehad om erover na te denken. En hij was er enorm mee aan. Dus wij zien het zelf als verzoening. Dat die, uh, en ik had toch heel graag inderdaad een keer met hem uh, gesproken. Uh, toen hij weer vrij was gekomen, om gewoon nog eens na te praten. We hadden niet gehoeven, maar dat was, was ook prima geweest. En heb je nog contact met die familie? Um, ja, we hebben af en toe contact. We hebben vorig jaar in september, 9 september, was het 25 jaar geleden, hebben we een hele mooie bos bloemen van hun gekregen. Wisten we natuurlijk niet, kregen opgestuurd. 25 uh, jaar geleden dat, dat het is dat gebeurd. mijn Dat ja. het is gebeurd, sorry. Ja. Uh, Wij we hebben weer een uh, aardige brief teruggestuurd. Maar we hebben wat inderdaad, we hebben contact... mijn allereerste contact met die familie... was grappig genoeg met uh, zijn twee dochters. Dat is op een hele toevallige manier gegaan. Dat zal ik nu niet stellen als een lang verhaal. Maar op een hele toevallige manier... kwam ik op het spoor van die dochters. Ik had het me een keer bedacht... van ik moet eigenlijk eens een keer met die kinderen spreken. Die ik totaal niet kende. En een week later krijg ik ze aan de telefoon. Bij toeval, door iemand die ze kende. En die had meteen zijn nummer, heb ik ze gesproken. En uh, wat mevrouw Klu ook net zegt... en de heer Meijering wat je dus merkt aan wat, wat je kan doen... Te, voor elkaar als dader en slachtoffer, en uw prachtige verhaal net... is dat je een enorme relief, een opluchting... ook aan de, in dit geval de kinderen van de dader kan geven. Dus moet je voorstellen dat het slachtoffer... Nou, ik ben dan niet mijn vader, maar, want die is er niet meer, die kan het niet meer zeggen... maar dat de familie van het slachtoffer zegt... zit er vooral niet over in, vooral jullie niet, maar ook... en sterker nog, we, we, uh, we denken ook niet slecht over je vader. Dus ga vooral niet denken dat, dat jullie het vervelend voor ons vinden. Het is, het is goed verder zoals het is... Dat geeft een enorme opluchting. Bij, bij, bij hun heeft dat gegeven. En, en, en dat is heel ja, prachtig natuurlijk. Maar dat is niet de opzet zo van dan gaan we hun relieven. Maar nee, zo, heeft wel, zo heeft het wel gewerkt. Ja, ja, ja. En, um, dus ja, we, hadden, we hebben heel af en toe contact. Maar uh, wat, het contact wat er was, was heel uh, liefdevol zou ik haar willen zeggen. Ja. Ja. Um, Piet Meiring. Um Zuid-Afrika is nog steeds een maatschappij met heel veel geweld. He? Wat heeft die verzoeningscommissie dan toch opgeleverd? Het is niet een makkelijke vraag om te antwoorden. <laughs> um, na die afsluiting van die waarheids- en verzoeningsproces het eerwaarde uh, aartsbisschop Tutu die groot verslag aan die nazi oorgeleverd. En toen was daar allerhande verwachtingen. Nou is ons bij verzoening. Daar was een prachtige cartoon in een van die kranten waar Toetoe staan met sy stralekransie om zijn hoofd en dan overhandig hy die hele verslag aan die Zuid-Afrikaanse volk, met een engelachtige glimlachie, en dan, maar hy staan op die rand van de van afgrond, en aan die andere kant van die afgrond is daar een bergje, en op die bergje is daar een groot bord verzoening maar er is nog een afgrond, en Toetoe kijkt af en hij sê, oeps! <laughs> <laughs> <laughs> maar dit is, je hebben dat inderdaad geleerd, dat... De, die, die waarheidscommissie was een bijdrage. Dat het een bijdrage geleverd, Ik denk, uh, niet allemaal was gelukkig met die waarheidscommissie. Daar was mensen wat daar echt kritisch op was. Maar ik denk, so voor 70 procent. Heeft die waarheidscommissie een groot rol gespeeld? Mm -hmm. om, om die waarheid op tafel te krijgen. Om uh, mensen te helpen. Om te verstaan wat gebeurd is. Om vir, uh, 27.000 slachtoffers die geleendheid te gee om hulle verhalen te vertellen, om te voelen dat hulle wordt ja. raak gezien, hulle het reparatie ontvang, voor een groot aantal uh, uh, oortreders was daar die mogelijkheid van amnestie, die het hulle gekregen, maar uh, Zuid-Afrika is nog niet een geheelde samenleving, daar is nog heel veel pijn en spanning en corruptie en verkeerde dingen, misdadigheid in die samenleving, ik heb geleerd dat uh, racisme, apartheid. Uh, kan jij nog uit die boeken uitvallen. Uh, Toeverf. Uh, maar uh, om apartheid uit, uit, uit uh, een samenlevingse harten, een gedachtenstaal. dat zal waarschijnlijk een geslacht of twee duur. Ja. Mijn uh, optimisme is op die kinders. Uh, die, die oudere geslag, die, die is nog vastgevangen in die verleden. Die kinderkist op school. Mijn kleinkinders, die het kleurblind geworden. Mm. Daar, is, daar is een vrolijke, gemakkelijke samenleving. Uh, Tutu, als je even Tutu die vraag zou so vragen, zou so zijn antwoord geweest het, my dear, onthoud toch, uh, versoening is een proces, het is not een event. <laughs> ja. uh, dit is een lang proces wat aangaat. Ja. Ja. Maar wat jij gezegd hebt is zo so waar. Wat Ronald uh, Jan Heijen zegt. Uh, dat uh, dat, dat uh, versoening... Vraag toch ook voor een concrete daad, ja. die bloemen, wat jullie gestuurd is. Een van die interessante onlangse gebeurtenissen, jaren na die afsluiting van die verzoeningscommissie, was dat die voormalige minister voor politie, Adrian Flok, wat een man was, wat betrokken was bij zoveel so zaken waarvoor hij amnestie moest krijgen, die heb het amnestie gekregen. voor een aantal zaken. Maar een jaar of wat geleden heeft hij bij die uniegebouw in Pretoria aangeklopt. Drangend. Hij moet die minister en die presidentie spreken. Die minister en die presidentie was, voor, was in die verleden een dominee, Frank Ciccani. En was, meneer Vlok, dat was een blanke. Een blanke, een blanke. Ja. En hij was minister van politie? Hij was minister van politie, wat bij allerlande vreselijke zaken betrokken was. Ja. Ja. En nu moet, nou moet hij een interview krijgen met uh, Chikani. Want Chikani was een van zijn slachtoffers. Ook Als, hij wilde vergiffenis. Hij, hij wilde vergiffenis. Als uh, secretaris-generaal van die South African Council of Churches, heeft hij allerhande vreselijke dingen gedaan. Die gebouw is, on, het, het, is op, ontplof. Maar op een keer het Frank Chikani... Die was so stoot, so stoot toe, een te belangrijke man om te pakken. Maar toen hij op een keer naar die buitenland reis om die Verenigde Naties toe te spreken, heeft uh, Vlok gezorgd dat daar GIF, Contact GIF, zijn tas gestrooid is. Echt waar? Echt, echt waar, in die, die luchthaven. Toen hij uh, in New York aankom om zijn nieuwe kleren aan te trekken, toen hij bijna gesterfel moest naar die ziekenhuis haas. Hmm. Nou, al die verhalen het naar voren gekomen bij die waarheidscommissie. Flok, uh, om amnestie gevraagd. Het zijn verskoning aangebied, het zijn excuses aangebied, wat hij ook gekregen heeft. Maar nu al die jaren kloppen hij aan die deur van die ministerij, moet omzien. Die secretaresse keren, zeg maar, heb je een, een afspraak. Sê, nee, ik heb geen afspraak, maar ek moet die man zien. En hij maakt een lawaai dat uiteindelijk chicane kop koppen die dier en zei Wat is aan die hand? En hij zei: Ik moet jou spreken. En chicane uh, zei: nou, kom, kom dan maar binnen, kom spreek mij. Toen zei hij: Verom. Uh, Minister Vlok, jij weet dat ik schuldig is aan al die dingen. Kan jij mij vergeven? En Chikani zei: man, ik heb het jou lang al vergeven. Echt? echt, dit is voorbij, dit is goed Ik heb je vergeven. En dit is alles prachtig en mooi. Maar Vlok zegt u daarbij: Meneer Chikani, hebben jullie water hier? Ja, zei hij, hebben water. Ze kan ik alsjeblieft een kom vol water krijgen. En die minister is, is, is, is een beetje verbaasd, hij roept zijn secretaresse. Die brengen kom water, skortel water. En hij vlokt die minister van politie. Knielde toen neer en zegt, meneer Tsikane, zal jij alsjeblieft jouw schoenen en jouw sokken, jouw kousen uittrek? Ik moet jouw voeten was. Ach. En uh, die, die zwarte minister zegt, maar dat kan toch niet? Hij zegt, ik moet dit doen. Een daad van verzoek. En daar en daar die blanke minister van politie gekniel, uh -huh. en die zwarte man zijn voeten gewas. En uiteindelijk het we elkaar om elkaar uh, En toen dit bekend wordt, uh, Chikani was zo so aangegrepen dat hij het toen ge ver verlof gevraagd. Mag ik dit naar buiten vertellen? <laughs> de vlog zei wel, dit is niet de reden, maar als, als je denkt dat het goed is, vertel het maar. En dat dit het niet voor al goed geland. Nee. Een uh, mense groep dat... mensen dachten, ja. ach, het is wonder, het is heerlijk, het is prachtig. Aan een andere groep mensen zei: ach, dat kan toch niet. Dezelfde reacties zijn. die Ronald ja, de Jan Heijn heeft, heeft gekregen. Die politieke voor ja. die zwart man, dat ja. kan toch niet. Ja. Ja. Maar, maar, we, we zijn bijna aan het eind. En, uh, we begonnen met die inleiding van die Belgische en Nederlandse ouders. die de namen van de buschauffeurs geschrapt wilden hebben van het monument bij ja. Zwitserland. waar hun kinderen omgekomen zijn. Wat vinden jullie daarvan? Esther Kluwer. Nou, het ja, ik vind het heel moeilijk om daarover te oordelen maar ik, of, of daar iets over te zeggen. Maar ik denk, het geeft ook iets weer in welke fase misschien zij zich bevinden. Uh, dat dat nu in elk geval nog uh, te vroeg was. Uh, blijkbaar zien ze de chauffeurs als dader van, van wat hen is aangedaan. Ja. Het verlies van hun kind. Maar denken jullie dat het nog een keer een, een moment in hun leven komt dat ze denken, we vergeven het ze. Nou, het zou misschien kunnen als bijvoorbeeld ook het verhaal van wat daar precies is gebeurd. En dat wat is er... niet uh, duidelijk geworden. Ja, he, wat ja nou, maar is. dat is natuurlijk heel moeilijk als je dat niet kent. Uh, om dan, uh, hey, als je die, dat, dat zijn die situationele invloeden ja, van. Uh, maar het is nooit hun bedoeling geweest om een ongeluk te veroorzaken, uiteraard. Ja, ja. Nee, daarom is het zo belangrijk dat, uh, want wat je terecht net zei, mevrouw Kluwer, is dat soms is de ander er niet meer, de chauffeur is ja. er niet meer. Dat, uh, je hebt de ander, maar gelukkig heb je de ander niet nodig voor, voor vergiffenis. Het is een proces in jezelf. Ja. ja, dus deze ouders kunnen het ook voor zichzelf doen. Ja, precies. Ja, maar dat is een moeilijk en lang proces. Hij ja, heeft, tijd, iets nodig? heeft ja. tijd nodig, ja, zeker. Ja, tot zover uh, Pavlof. Met dank aan de collega's van Langs de Lijn... die ons hun uur hebben geschonken. En natuurlijk ook bedankt Esther Kluwer, Ronald Jan Heijn en Piet Meijering. Als u wilt reageren, luisteraar, dan kunt u ons mailen. Pavlof Radio. Um, en het... Uh, um, uh, nou ja, straks Langs de Lijn. <laughs> en wij zijn er volgende week weer om kwart over zes. Graag tot dan. Dag. Ja, nog een hele fijne avond. En nu nog een mooie terugreis naar Zuid-Afrika. <laughs> bedankt.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 MBA in één dag, 15 mei, MBA in één dag.nl. Financier uw via het bedrijfswagen nu al vanaf 0% rente? Kijk voor meer informatie op Fiatprofessional.nl. Let op: geld lenen kost geld. Met collega's naar MBA in één dag? Kijk voor groepsarrangementen op MBA in één dag.nl. Dit is Radio 1.